Deze week in het online programma Gnosis Nu, week 5. Het thema van de maand februari is de nieuwe tijd. Er voltrekken zich grote veranderingen in de wereld. Er zijn krachten die een toekomst scheppen waarvan we het gezicht niet kennen. Sommige van deze krachten komen ons als goedaardig voor. andere als bozaardig. Misschien niet direct op zichzelf, maar wel omdat zij andere dingen die we als waardevol beschouwen, geneigd zijn opzij te zetten. De wereld staat onder een reusachtige spanning en vele mensen zijn ongerust, onzeker, ongelukkig en verward. Hoe het de komende jaren zal zijn, weten we niet. Is het niet logisch dat in zo'n tijd wij onszelf afvragen... Wie ben ik? Waar geloof ik in? Hoe nu verder? En is het belang van een geesteschool in zo'n tijd niet... deze vragen geestelijk te benaderen... opdat geestelijke zoekers geestelijke antwoorden zullen vinden? Om leerlingen in staat te stellen... Zich innerlijk voor te bereiden op de nieuwe tijd en als lichtdrager te kunnen bijdragen aan de grote veranderingen in de toekomst, heeft J. van Rijkenborg er in het verleden op diverse plaatsen over gesproken en geschreven. De eisen die de nieuwe tijd stelt, komen duidelijk en uitgebreid aan bod in de vijf internationale conferenties die in de jaren zestig in vier landen vanuit de geesteschool verzorgd werden. 1963 Nederland Renova, Beeldhoven. 1964 Duitsland Christian Rosenkreuzheim, Kalf 1965 Duitsland J. van Rijkenborgheim, Badmunder 1966 Zwitserland, Basel en in 1967 Frankrijk, Toulouse. De teksten die wij in februari bespreken komen uit vijf boekjes met de teksten van deze zogeheten Aquarius-conferenties. Zij zijn uitgegeven onder de titel De Apocalyps van de Nieuwe Tijd. Vijf conferenties gehouden in vijf opeenvolgende jaren gaan in op de innerlijke vernieuwing die nodig is nu wij de periode van Aquarius zijn binnengegaan. Een vernieuwing die zich niet automatisch voltrekt, maar die berust op een persoonlijke keuze. Een groot mysterie is gelegen in de kostbaarheid van de vrije onderzoekende geest van de individuele mens. De vrijheid van de geest om elke richting te kiezen die hij wil. Die vrijheid, die absoluut menselijke eigenschap, moet gegrond, beoefend en ontwikkeld worden. Deze vijf conferenties spreken van een nieuwe levensbasis in alle mensen aanwezig van waaruit een nieuwe ontwikkelingsgang mogelijk wordt. In het eerste boekje uit de serie De Apocalypse van de Nieuwe Tijd getiteld Het Lichtkleed van de Mens lezen wij Wij weten dat wij staan aan de morgenstond van een nieuwe dag een nieuwe dag van een, een absoluut nieuw wereld- en mensheidsbeleven en u begrijpt die nieuwe dag zal ons allen voor een nieuwe eis stellen, het vervullen van een geheel nieuwe levenshouding. Een nieuwe handeling, een nieuwe gerichtheid zal noodzakelijk zijn. Wij en onze medemensen zullen op die eis door zelfhandelen positief moeten reageren. Is onze reactie negatief, dan zal de nieuwe ontwikkeling ons overrompelen en meesleuren in haar vaart. Wij baseren deze uitspraken op het feit dat een nieuw intercosmisch stralingsveld onze wereld omvat houdt en inmiddels voldoende intensiteit en spankracht verkregen heeft om merkbare, zichtbare, ...en aantoonbare werkingen tot stand te brengen. Werkingen die in hun samenhang een omwenteling zullen veroorzaken. Dit alles houdt verband met de actuele toestand van ons lichtkleed. Wie waarlijk leerling wil zijn van een gnostieke geesteschool, ...moet, na een zekere voorbereiding en oriëntatie de oude bewustzijnsstaat gaan afleggen om de nieuwe bewustzijnsstaat gelegenheid te geven zich te openbaren. Het proces daartoe noemen we de bergbestijging. Wanneer dat proces slaagt en de leerling dus inderdaad deel gekregen heeft aan de nieuwe bewustzijnsstaat die tevens een levende Sprankelende zielenstaat is, bezit de leerling, die dan een discipel geworden is, vanuit het eigen innerlijke wezen een nieuwe lichtkracht. En met die lichtkracht van de levende zielenstaat zal hij uit kunnen gaan tot wereld en mensheid. Dat licht moet stralen voor de mensen, want alleen met dat licht kunnen zoekende mensen worden geholpen en tot bevrijdende resultaten worden gevoerd. Alleen met dat licht kunnen de levenssferen van de mensen voldoende gereinigd worden en in een staat worden gehouden werkelijk ontwikkelingsvelden te zijn voor mensen die toch in diepste wezen kinderen van God moeten worden genoemd. Ieder mens bezit een lichtkleed van een bepaalde vibratie. Een juiste verzorging van het lichtkleed maakt het mogelijk om op te staan uit de beperktheid van het ik. Om abstracte gedachten, goddelijke radiaties van eenheid, vrijheid en liefde op te nemen en in het leven waar te maken. In een van onderen op bewust gekozen zuivere levenshouding, stroomt de lichtkracht van het stralingsveld van de bovennatuur via de ziel het hart binnen en maakt mogelijk wat wij mensen voor onmogelijk houden. Wat verstaan wij onder het lichtkleed? Het is de samenhang van verschillende levensfluiden in de mens. Het wordt gevormd door het bloed, het zenufluïde, door de interne secretie, het slangenvuur en de vlam van het bewustzijn. Al deze fluïden geven etherisch licht. Vandaar de naam lichtkleed. De aard van dat licht is gevormd door wie wij zijn, ons karakter. De som van wat we hebben meegemaakt, hebben gedaan, gedacht, gevoeld. Bij etherisch licht kan je denken aan sfeer aanvoelen. Ben je wel eens een kamer binnengestapt waar net ruzie was? Het is nog voelbaar. Of wanneer je zegt, wat zie jij er stralend uit? Dan is het op de een of andere manier zichtbaar... Zo vertelt de sfeer in een huis iets van zijn bewoners. Het zijn de natuurlijke, onzichtbare fluïden die we kunnen opmerken in een handeling, een gebaar of een blik. Je kan zeggen dat de kwaliteit en de geaardheid van die samenwerkende levensfluïden de uitstraling of vibratie van de mens bepalen... Maar deze kan veranderen. Want op het moment dat je de aandacht van de buitenwereld richt naar je binnenwereld, naar wat er in je hart leeft, wat er werkelijk toe doet in je leven, raak je aan de ziel binnenin je. Ieder mens heeft een bezieling, een kracht die door het leven stuurt. De ziel kan gericht zijn op het aardeleven, en dat moet deels ook. Maar wanneer je niet alleen gericht bent op jezelf, de ander en de aarde, maar besef krijgt van een zuivere geestelijke of goddelijke vibratie, die vanuit je ziel verbinding zoekt met je hart, dan kan het lichtkleed zich werkelijk vernieuwen gaan. Want de nieuwe vibratie van de ziel in het hart gaat door het bloedstromen en werkt vervolgens door in de andere levensfluïden. Je bewustzijn, je verhouding tot de wereld en het leven vernieuwt zich. Je gaat een proces van vergeestelijking binnen, van het veredelen van etherkrachten, Transfiguratie genoemd. Zuivere eterkrachten worden ook wel de heilige spijzen genoemd of het manna uit de hemel. Deze weg, dit pad, moet altijd gekozen worden. Je moet dit pad zelf willen gaan. De kerngedachte die de Aquariusperiode aan je stelt, is beantwoorden aan de werkelijke roeping van je lichtkleed want je kan positief gaan reageren op die subtiele, zachte en zuivere vibratie die in je hart opwelt. Het houdt in dat je je lichtkleed in overeenstemming verlangt te brengen met het reine eterveld van de bovennatuur dat je daarnaar wilt leven, dat je licht wilt zijn voor de ander en de wereld waarin je leeft. Concreet houdt het in, stap voor stap, met aandacht, het licht in je volgen en een wachter zetten bij wat je denkt, voelt en wilt. Nagaan of zij overeenkomen met de waarden van de goddelijke vibratie in de ziel, vriendschap, reinheid, kritiekloosheid, hulpvaardigheid, kennis, moed en liefde. Verlangen gaan naar deze waarden, betekent de lichtkracht daartoe de reine eters aantrekken, om op een bepaald moment te ontdekken, dat je eruit leeft, werkelijk leeft, voorbij je ego. Het hergeeft je lichtkleed, het oorspronkelijk goddelijk licht. En het maakt je tot een kind van het licht, van God.